No mm -hmm.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 En uh, ze begeleidt als coach al meer dan twintig jaar managers en medewerkers... teams en organisaties om vanuit passie hogere resultaten te behalen. Nou, wie wil dat niet? Daarnaast leidt ze coaches op op post HBO niveau En van haar verschenen boeken... lopen doe je zelf vanuit persoonlijke kracht je levensloopbaan sturen... coach de coach... beginnen met leiding geven... coachend leiding geven... en als laatste, de klant komt altijd van rechts...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 Ja, 20-jarig uh... 20 jubileum van uh, Ananda. Ja. Dat was echt uh, heel erg mooi. Uh, de Groenmarktkerk in Haarlem was afgehuurd. 400 mensen waren te gast. En uh, Tijn Tauber heeft een lezing gegeven. En uh, Simona Awina een uh, concert. Ja, wat, uh, wat vond je ervan? Ik vond het zelf heel erg goed. Het uh, verliep allemaal uh, volgens planning. Ik mm. ben er wel een tijdje mee bezig geweest. Maar uh, ja, ik heb er een goed gevoel bij. En ik heb ook wel het idee dat de klanten het publiek van Ananda het ook heel mooi gevonden hebben. Het was ja, ja. zeker een zeer inspirerende uh, avond, kan ik zelf al zeggen. Ook al. als ja. zijnde gast geweest. Ja. Ja. Ja, want jij hebt het, uh, ja, mooi. Jij hebt het georganiseerd, hè? Ik heb het georganiseerd. Ja. Van Ging A dat? Uh, ja? Van A tot Z. Ja. Eigenlijk alles. Ja. Ja. Ja. Ik heb uh, Laurens nog even gesproken gisteren. Okay. Uh, bij uh, Boeddendance. En uh, nou, hij vond het ook een hele leuke avond. Hij zei wel van, ik, eigenlijk was Simona Awina drie nummers te lang. Maar dat hadden jullie van tevoren ja, ook al ingeschrapt. Daar hadden we al een, geschart, een gesprek over gehad. Ja, ja, ja. Ja, maar, ja, het programma was, alles was erop gebaseerd. PowerPoint, presentatie, de hele mikmak. En dan kan je niet zomaar opeens drie, drie nummers schrappen. Dat gaat gewoon niet. Nee, nee. Maar voor de rest erg leuk. Ik vond ja. ook daarna zit heel leuk. Dat er, uh, behalve ja, jammer was, dat het maar een uh, half uurtje mocht duren. He? Want ja. het, ik, ik had dan wel anderhalf uur... Uh,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 Ja. ja, eigenlijk gewoon een dankjewel naar de klanten toe, zeg maar. Ja, zeker. Nou, kosten nog moeite gespaard. Ja. En prima georganiseerd. Nou, dankjewel. Op naar de volgende twintig ja. jaar. Ja, ja, ja, ja. Okay. En de volgende keer de kerk wat langer open mogen houden, hopen we dan. Hè, Herman. Ja, ik, heb een, ik heb dus een kerk vol gekregen. Hè? Ja, in ieder geval volgekregen. Ja. Vol ja, ja, ja. ja, dat doen we ja, een dus, best uh, best, niet, nou, uh, Stap 1 uh, is goed gelukt. Oké, okay, is zover. Dankjewel. Nou, we gaan nu uh, naar het eerste muziek. Haarlemse duo to be. Uh, met je raakt me. En uh, ja, uh, als het coach gaat het natuurlijk over uh, ten eerste je leren raken, en uh, ten tweede uh, dat een coach je kan raken, hè? Dus, dat, dus het gaat heel erg over uh, je laten raken. En dit is een cover van The Knights in White Saturn van de Moody Blues. En um, ja, To Be is een Harms uh, groep. En, uh, uh,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 Kun je daar iets over zeggen? Nou, wat jullie het verleden keer ook over hadden... was dat iedereen... Uh, uh, iedereen kan een bord in de tuin zetten. als yeah. coach. En ik denk zeker dat iedereen... iedereen wel kan helpen met ondersteunen. Vragen stellen. En Maar ik denk dat echt coachen... echt, echt het... Uh, het weten zelf van de mens uh, aanraken. Uh, dat dat echt wel een vak is. Dat je daar dus een opleiding voor moet hebben. En uh, weet, weten wat je doet. Ja. Dan vind ik het zelf ook gelijk even belangrijk. omdat inderdaad coach als woord ook vaak verkeerd gebruikt kan worden. Uh, maar ook omdat wat jij zegt. Veel mensen kunnen het bord in de tuin zetten. Wat heb jij bijvoorbeeld als achtergrond. Wat, wat jou een gedegen coach maakt. En wat vind je ook wat een gedegen coach zou moeten bezitten. Nou het... Uh, ik...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 Dan is het helemaal niet erg als je gesloten vragen stelt. Of je ja. zelfs zegt van, dat moet je helemaal niet doen. Of, ja. of uh, maar het gaat om het. Dat is age. een proces. Ja. Ja. Wat, uh, wat mij altijd opvalt, is dat uh, een uh, coach in opleiding uh, bij zijn cliënt dan altijd heel snel ziet wat het uh, probleem is. Aha. En zoals je Aha. weet is uh, de, de, de kortste afstand tussen een recht, een, twee punten is een rechte lijn. Ja. En uh, wat zo'n. Uh,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 Een, een goede coach minstens een hbo-opleiding moet hebben in dat, uh, op dat gebied. Um, want ik, ik leid ook mensen op, niet uh, vier jaar lang, maar ik pak daar één jaar uh, mm -hmm. van. En dan heb ik dus, ja, dat is een mooie basis, maar dat is eigenlijk nog veel te weinig uh, voor, uh, voor een echte goede coach. Wil je die mening? Uh, jij zegt een paar dingen, van dat ze een hbo-opleiding moeten hebben. Ik, ik, ik ben ja, weer... ik, dan bedoel ik echt vier jaar een coachopleiding. Um... Kan jij zelf ook onderbouwen, Richard? Waarom jij dat vindt dat het zo is? Nou, omdat ik zie uh, de resultaten die mensen dan hebben na een jaar. Daar kun je wel bijvoorbeeld in een bedrijf elkaar mee coachen. Of als manager kun je een personeelslid coachen. Maar echt een eigen praktijk uh, openen, wat uh, Ariane en ik doen. Dan, dan is het gewoon veel te weinig. Dan, dan heb je veel te weinig body en veel te weinig... Uh,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 dus het is ook een beetje wat je meekrijgt uh, vanuit jezelf als mens om ja, een coach te ik, zijn. Ik, ik denk dat het, dat het echt de, dat het bij je talenten hoort. Om, om of te kunnen analyseren of te, door te kunnen vragen. Om te kunnen zien wat er bij de ander ja. speelt. Ja, denk ik ook. Analytisch en empathisch ja. vermogen. Ja. Ja. Ja. Hey, we gaan even naar de eerste muziek. Jij hebt een uh, paar cd's mee, uh, meegenomen. En de eerste is uh, Stef Bos met uh, Lied van Petrus. Ja. Van waar dat je dat hebt meegenomen? Nou, ik, het, het is niet drie favoriete nummers. Ik ben gek op muziek. Ik kan heel veel meenemen. Maar in het kader van, uh, van hoe ik coach. En hoe ik coachen zie is uh, um, uh, het Lied van Petrus. Stef Bos heeft dat geschreven over Petrus. Die he, drie keer kraaide de haan. En hij verraadde Jezus. Maar hij heeft wel zijn hele leven gegeven aan Jezus. Uh, over het mens zijn. Dat, dat, uh, dan hebben we het over verlichting of, of ergens een doel of een bereiken. Of, uh, we zijn gewoon mensen met alle, alle mooie kanten, maar ook alle schaduwkanten. En als je dat kan leven, dan, dan ben je een mens van vlees en bloed. En vind ik, ja, Stef Bos vind ik fantastisch. Dus dat zingt hier ook zo mooi. Ja.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 en ik wist, ik kom hier nooit meer terug. Want beter een oorlog dan gewapende vrij. Beter op zoek gaan dan altijd gewacht. En beter gevallen dan nooit gesprongen. Beter duren.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 Beter op zoek gaan dan altijd gewacht Beter gevallen dan nooit gesprongen. Beter de liefde verloren dan nooit lief gehad. Maar ik weet soms niet meer wat mijn woorden nog waard zijn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 ja neutraliseren loslaten en, en dan is het bij EFT weer meer omdat je met de meridianen werkt energetisch het, het, de ontlading daarvan toch en met EMDR weer meer middels uh, Hersenverbinding. hersenverbindingen herinneringen en daar iets ja. nieuws van in de plaats zitten ja, ja dus uh, maar goed dat zijn uh, ja is dat coachen nou het zit er ergens tussen therapie ergens. misschien het is, het is een zij uh, zijde ja, therapie ja. ook niet zo toen zei jij nog van uh,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 Um, ik werk met mensen die voldoende, kracht, die voldoende kracht hebben in zichzelf... om uh, hun eigen problemen op te lossen. Dus daarmee zeg je al iets over de cliënt... Ja. voordat ze sowieso gecoacht kunnen worden? Een soort ja. gelijkwaardigheid bedoel je daarmee? Uh, nee, echt gewoon de... de uh, Wilskracht. Uh, de, de, de veerkracht misschien wel. Ja, ja. Van, van uh, iedereen die komt dingen tegen. en uh, nou, uh, 99% van de mensen en 99% van de keren... heb je helemaal geen coach nodig, toch? Dat los je zelf op. Door uh, eens te kijken naar je eigen gedachten of uh, situatie. En dat ga je doen. Maar soms kun je zo vastzitten. Uh, dat ook coachen met vragen stellen. Goh, wat zou je nou zelf doen? Uh, dat er toch geen beweging komt. Dus ga je mm -hmm. beweging. En therapie is voor mij werken op de millimeter. millimeter beweging. Terwijl coachen is gewoon grote stappen maken. In vijf sessies uh, ja. eigen geformuleerde doelstellingen halen. Die laatste herken ik bij jou wel. Maar bij heel veel coaches is dat natuurlijk in mindere mate aanwezig. Die ja. grote stappen, uh, ja, maar grotere ja. stappen dan met therapie over het algemeen. Dat ja, snellere dat, ja. zou je kunnen zeggen. Ja, ja. ja. dus na, na, na uh, therapie zit ook meer in de uh, hulpverlening kant en ik uh, coaching zie ik echt totaal niet als hulpverlener. Ja. Nee. Als coaches zichzelf hulpverlener vinden, dan dan uh, meer consultancy. Ja, dat nou ja, het is even de andere kant. Ja. Ja. En hoe verhoudt de term counseling? Want je hoort ook vaak counseling. Wat, wat, wat is dat dan precies? Nou, van oorsprong komt dat. Van dat co coach komt dan uit de sport, hè? maar dat is yeah. in het bedrijfsleven yeah. Counseling is uh, meer uh, privé uh, uh, problemen. Uh, te counselen. Maar uh, ja, ik, ik vind het een beetje gezocht. Ja. Uh,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 en ja, de, de, de, het is wel degelijk een verschil. Hè? Dat is een beetje de, in de hoek psych, uh, psychotherapie en counseling. Hè? Ja. Psychotherapie is echt uh, op, op academisch niveau en counseling is zeg maar op hbo-niveau. En counselors mogen mensen wel ondersteunen en begeleiden, maar echt hele zware trauma's mogen ze dan, dan niet. weer niet doen. En dat is dan weer voor de psycholoog. Okay. En als iemand echt een beetje wat meer uh, nog verder komt, dan moet je naar de psychiater. Hè? Dan uh, moet je met medicijnen uh, ja. mensen ja, ja, ondersteunen ja. om ze een normaal leven te kunnen la laten leiden. Ja. Dus counselors vinden we wel degelijk het belangrijk om dat onderscheid te oh, maken. Excuses. Maar ik ik geef niet, maar ik kan me voorstellen vanuit jou dat je zegt van ja, het is ja. allemaal één. En het grappige is, ik, ik zelf ben transformatiecoach en ik weet dat ik op hetzelfde niveau werk als jij. En dan komt ook alles samen. Dan wordt het een soort, weet je, of het dan, of het dan therapie heet of, of, of counseling of coaching. of ja. Het is bijna niet meer uit te leggen wat het is. Nee, en, omdat we echt op identiteitsniveau ja. en zingeversniveau zitten. Ja, nou, voldoende... Antwoord, Dion? Ja, ik denk dat het voor de luisteraar wel even goed is soms om die termen weer even helder te formuleren. Ja. Zeker, ja. En dan gaan we nu naar de vijf dimensies. Nou, mentaal, dat, dat begrijpen we wel. Het, het gesprek, hè, wat we bijvoorbeeld hier ook doen en wat mensen ook nu thuis meemaken, dat komt mentaal binnen.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 Dan, uh, dan zou je eigenlijk die asfaltweg moeten afbreken om tot, die, tot, tot dat paardje te komen. Dus hmm. dat is ook echt op mentaal niveau, hersenniveau. En wat voor methode gebruik je daarvoor? Uh, de uh, rationele effectiviteitstheorie training. Red. De nee, red. De ja, red ja. Ik, denk, ik kom nou niet met een nee, afkorting. Nee, met een afkorting. Nee, even <laughs> voluit zeggen. Maar, Absoluut. Uh, ja, het is ook de, de uh, cognitieve gedragstherapie of de, de uh, positieve...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 Van stel ik ben hier, uh, ik ga naar deze uitzending. Ik, ben, uh, ik vind het best spannend. Zo voor zo'n microfoon met, met, met mijn neus. En twee van die interviewers. Dan kan ik een gedachte hebben: van, oh, dit is eng. Want ik uh, moet het nu wel heel erg goed vertellen. So, en dan ook we dicht dus, genoeg bij de microfoon zitten de hele ja, tijd. Ja, en niet te, te veel, <laughs> hè? Nou, oh ja, oh ja, ik moet het goed doen. Uh, tegelijkertijd kan ik een kriebel in mijn maag hebben van spanning. Um, als ik die uh, kriebel in mijn maag kan voelen, dat fysieke deel. Ja.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 Ja. Nou, ik wil daar wel even iets op inhaken. Ik, ik doe dan zelf energetisch werk. Ik geef reiki behandelingen en uh, inmiddels uh, ben ik ook bezig met de ayurvedische leer. Dat is een energetische massagevorm. Ja. En dan werk je echt met energie van de kosmos ook. Ja. Dat is wel anders dan uh, iemand energetisch in balans brengen. Dat wat ook. jij doet middels uh, toch aardse methode om het zo te zeggen. Ja. Nou, ik ben ook healer. Ik werk ook met ja. energie van de kosmos. oké. Oh, okay. En, uh, maar als ik het over coachen heb, dan, dan uh, um, uh, leer ik mensen ook in het dagelijks leven daarmee omgaan. Dus dan, dan, dan kan ik wel met enkele energie werken of met andere energie. Maar dat ze zelf ook hun eigen energie kunnen managen. Ja, dus het is alleen ik, uh, iets anders dan energetisch werk. Het is uh, energetisch ja, dat, in balans komen. Dat, ja, ja. Dat, ja, ik geef antwoord op de vraag van het coachen op de vijf dimensies. Ja. Ja, dus dat mentaal, fysiek, emotioneel, energetisch. Ja, ja. En dit is dan een deel, ja. Oké, okay, even ja. omwille van de tijd, even naar de laatste. Spiritueel? Uh, die kun je op... Uh, hoeveel tijd heb je? <lacht> uh, nou. Anderhalve minuut? <lacht> Begin maar. Um. Of zullen we die even naar de muziek doen? Ja, doe maar. Oké, okay, gaan we eerst even naar de muziek. Ja. Uh, nou, je hebt uh, ook een uh, andere cd meegenomen. Plazant met Wakker. Ja. Wat, uh, wat is daar het verhaal? Nou, Plazant is een hele mooie theatergroep. Die, uh, die, die geeft voorstellingen bij het bedrijfsleven.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 Ik heb toch alles wat ik wil, meer dan ik ooit vroeg Mijn thuis, mijn werk, mijn spullen en nog is het niet genoeg Het ideale leven, mijn volmaakt hou vast. Ik probeer het op te houden, maar het is... Breekbaar als glas Ik twijfel aan mezelf Niets is wat het lijkt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 Ben ooh, ooh, ooh, wanneer ben je las? Wanneer ben je las? Plezant met wakker. Ik hoop dat iedereen de, de zinnen die Ariane net heeft verteld, dat, dat, dat jullie dat gehoord hebben. Nou, beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gasten Ariane van Gale en zij is live coach. En ze begeleidt als coach al meer dan twintig jaar managers en medewerkers, teams en organisaties. Om vanuit passie hogere resultaten te bereiken. Ze schreef over dit onderwerp vijf boeken. Het onderwerp dat we nu gaan bespreken is wie, wie is Ariane van Galen. Maar we hebben natuurlijk nog even iets uh, staan, namelijk de vijf dimensies en dan spiritueel. Nou, nou. Ariane, nou. ze vroeg van uh, hoe lang heb ik? Dus volgens mij kan je er ook een uur over praten. Nou, ja. Die tijd hebben we niet meer, maar kijk maar hoe ver je komt. Um, dan de, de, de, de, de, de eerste kant wat ik wil belichten van spiritualiteit in coaching is dat ik geloof dat we alles zelf creëren.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 Ja, want jouw vriend is hier ja, ook. En uh, jullie ja. zullen ongetwijfeld heel vaak ook samen tegen dat soort dingen aangelopen ja. zijn. Want dat is het leuke van, van relaties. Ja, ja, ja, ja de, de grootste coach is natuurlijk een, een natuurlijke relatie. Precies. Dat, uh, nou ja, of perfectionisme. Dus dan, dan loopt het allemaal. We zijn verleden, verleden weekend, dan is, uh, weekend samen weg. En het liep allemaal net niet. En dan loopt hij daar echt te stuiten Dus kun je loslaten. Dat is dus de situatie. Ja.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 is zeggen ook iets van karma misschien? Ja, karma. En uh, uh, karma is een Indiaanse, Indiaanse uitdrukking... voordat je vanuit dat allemaal meeneemt uh, vanuit vorige levens. En in zo'n healingssessie uh, wordt het allemaal weggehaald. Uh, in, in één sessie wordt dus alle patronen weggehaald in het onderbewuste. en Dus eigenlijk met als gevolg dat je niet meer de situaties aantrekt... dat je... Um, Um, om, om dingen te leren. Maar dat je gewoon uh, vanuit uh, geluk en um, uh, ja, happiness is ook zo'n ook zo, ook zo uitgekoud woord. Maar daar gaat het eigenlijk wel om. Dat Bepaalde neutraliteit uitkouwt. misschien. Ja, en dat je kan zijn met wat er is. En dat het, allemaal, dat het leven daardoor ook mooier wordt. Dat, en door synchroniciteit dat dingen... Uh, dat, ja, ik geloof niet in toeval, dus ook de energie. Dat je dus uh, de, de mensen tegenkomt die wel bij je passen en waar je niet van die ontzettend moeilijke gedoe mee hebt. Wil je even, ja, voor Richard en mij is het misschien wel duidelijk, maar de term synchroniciteit toch even toelichten voor de luisteraar? Um, nou, de synchroniciteit vind ik een mooi voorbeeld dat de spiritualiteit en de wetenschap steeds dichter bij elkaar komt. Want de wetenschap. Uh, die, die, die, ja, het wordt bijna wetenschappelijk bewezen. Ik heb er niet zoveel mee met de wetenschap. Maar bijna wordt wetenschappelijk bewezen dat God bestaat. Ja, bijna, ja zelfs dat. Ja. Hè? dat, dat uh, maar dat eigenlijk niets toeval is. Dat, nee. dus, uh, uh, dat ergens in de energie het al vast ligt. Ja, ik hoor me zweveren gewoon. Ja, ja, maar, dat is ook maar complex, dat, uh... het, ja, het is zo complex. Het is zo complex. Het een fysica, dat is een mooie teken. Ja. En we hebben nog twee ja. minuten, dus ik wil heel even. Uh, nog het laatste zin over spiritualiteit en dan wil ik even naar jou toe. Kun je dat?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 ja nou, maak het ook heel ja. simpel bijna. Ja. Oh ja, ik wil nog even tien seconden een aanbieding doen oh, bij ja. Stanford Radio. Van, Vinden we uh, altijd leuk. Ja, uh, van, uh, voor deze zomer heb ik voor de luisteraars van um, uh, de radio, hè, van de, deze luisteraars, uh, 20% korting op een healing sessie. Dat is een okay. uitgebreide sessie. Nou, via je site kunnen je kunnen ze mijn informatie... Ja, ja dus eens. Uh, morgen ja. staat uh, deze uitzending op Uitzending Gemist. En dan, staat ook, uh, dan staan er ook twee uh, websites uh, van jou uh, erbij. En als jullie die aanklikken, dan komen jullie bij uh, Ariane van Gale uit. En onze website is natuurlijk uiteraard zoals altijd... www.inspiratieradio.nl Nou, inmiddels hebben we nog uh, 45 seconden. Voor mezelf. <laughs> <lacht> uh, heel even kort, uh, wat doe je verder? Um... Nou ja, na, naast het coachen, uh, ik, ik leid coaches op en ik begeleid teams. De, eigenlijk, de, eigenlijk is dat het. Ja. Daarnaast ben ik moeder. En uh, van, een, van een pu een pu twee puberkinderen. En woon ik dolgelukkig in Haarlem. En uh, dan heb ik een hele mooie geliefde. Ja. En, uh... Geniet je van het leven waarschijnlijk. Van het leven, ja. ja, nou prachtig. Zoals we het zo gaan, Dan gaan we naar de laatste muziek: uh, Sean Galloway met I Choose Love. Ja, dat is een mooie, mooie einde. Ik heb uh, een aantal maanden geleden een lezing gezien van Greg Baden. Dat is een uh, wetenschapper uit Amerika. Echt een totale, echte wetenschapper. En die is gaan kijken wat hebben de oudere volkeren nou uh, eigenlijk gezegd over het leven. En hij eindigde met een fantastisch mooie PowerPoint presentatie uh, over het hart. Dus het gaat allemaal over het hart. En met, uh, met dit nummer eronder. I choose love uh -huh. instead of fear. Dus voor liefde kiezen in plaats van angst. ORCHESTRA mm -hmm. PLAYS sharing or I can see greed I can see caring above the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 Er is een heleboel, maar nog even samenvattend. Op zondag 26 juni wordt er in Bloemendaal een workshop gegeven op het gebied van Ayurveda en voeding. Tijdens de tour van dokter Lokesh door Nederland zal Wayne Featherstone, een ervaren Ayurvedische kok die de training bij Art of Living in India heeft gedaan, aanwezig zijn. Op zondag 3 juli geeft Yoga Centrum Inner Work in Haarlem een workshop familieopstellingen. Worstel je met persoonlijke vragen over relaties of je familie of je gezin of je werk of je loopbaan? En zijn dit vragen die je al langer bezighouden en heb je hier misschien al van alles aan gedaan om te proberen er vanaf te komen of een oplossing te verzinnen? Nou, familieworkshop vaak in één klap verandert er van alles, dus kom dan gauw hier naartoe.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 in L. Nou, luisteraars, zijn we er alweer uh, aan het einde van een ontzettend leuke, uh, leuke uitzending. Ariane, ontzettend bedankt. Dankjewel. je wel. Uh, Herman, bedankt voor de techniek. Graag gedaan. En uh, Dionne, bedankt voor de agenda en uh, natuurlijk voor het samen presenteren. Dank je wel, deze, Richard. Voor deze uitzending en voor je scherpe vragen.